Goedemorgen, goede avond, Dit is een bijzonder moment, al zeg ik het zelf. Ik, Miss Nitwit, uw voorzitter van de parkprettersvereniging, presenteert tans. Presenteert tans de eerste parkpretters radio-uitzending. Jullie, mijn allerliefste parkpretters, thuis... Op school, in de auto, onder de dekens of de dans, in je kamer, bij je oma, op de fiets, kunt horen. Ik maak natuurlijk liever televisie, maar radio is natuurlijk ook niet weg. Want jullie horen mij wel, maar zien me niet. Dus moeten jullie, als jullie mijn prachtige, melodieuze, volle stem horen, zelf erbij denken hoe ik eruit zie. Niet dat jullie dat vergeten zijn. Dat bestaat niet, want ik ben zo mooi. Maar weet je wat het grote voordeel van radio is? Ha! Dat ik mij niet op hoef te maken. Omdat ik hier toch moederziel alleen in de studio zit. Met zo'n rond bolletje voor mijn uiterst mooie feest. En dus niemand die me ziet. Uh... Regisseur, zet die microfoon wat dichterbij. Zodat de parkpretters thuis, of waar ook ter wereld, mij goed kunnen horen. Voordat ik jullie vertel wat er allemaal in dit programma zit, zing ik eerst een lied om dit wereldse programma. Ja! Yeah!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 Mee. Er is hier een vereniging en daarvan ben ik lid. Net als elk ander kind dat hier op Center Park zit. Miss Litwit is de voorzitter, belangrijk inderdaad. Want zij bepaalt wat er zowel op het programma staat. Slakjes is er van taartjes bij de thee En mogen we kijken naar de B -B -B -B -B. PPTV, PPTV Van met de stedelijk visie brengt je steeds op een idee. PPTV, PPTV Een enig pret programma doe je ook gezellig mee. Denk dat ik morgen naar het avonturen-eiland ga. Samen met mijn zusje naar het godvakpad daarna. Rauwpotten nou, in het zand, dan word ik o oh, zo lekker.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 Op een idee, pbtv, pbtv. een enig pretprogramma doe je ook gezellig mee, pbtv, pbtv. Maar met de studenten die zien, je steeds op een idee, pbtv. Nu, de opening van dit programma is uitstekend. Ik heb jullie beloofd te vertellen wat wij allemaal gaan doen. Ha, wij gaan luisteren naar de topsongs van Bing Bush, die niet naar de studio kon komen. Naar woeps, de wie? Oeh, wat heb ik jullie nog niet verteld? Jullie parkpretters weten dat die malloop van een oude zo. Zijn. Elke keer mijn park Pretters televisieprogramma probeerde te versieken. Daarom heb ik deze radiostudio verborgen. Door hem diep onder de grond te bouwen. Ha! Eigen architectuur, eigen bouw, eigen idee. Park uw voorzitter mis niet wit, Doet weer helemaal niet. Ik heb de wanden twee meter dik gemaakt. Als ik dan hard, hoog... En vreselijk mooi zing. Hoort buiten niemand mee. Raden waarom. Raden waarom. Juist ja, slimme parkpretters. Dan kan Oriso Sorry mij niet horen. En dus ook niet vinden. Ha, wat maak ik mij toch druk om dat grote, grote, groot oor. Wij gaan nu over naar de orde van de dag. Bing Bush. Ik ben Bush, maar zeg maar Bing. Ik kan praten. Oh, oh technicus, met even uit. De... Zo ja. Ik vergeet te vertellen wie Bing Bush is. Voor de parkpretters die dat nog niet weten of vergeten zijn. Bing Bush is een vriend van de natuur. Oh, hij houdt zoveel van de natuur dat hij kan praten met de bomen. En wie kan dat tegenwoordig nog in dit ijzeren geweldtijdperk... dat ze zomaar de 20e eeuw noemen? Hij is verliefd op de planten en de dieren. Daarom wonen er vlinders en vogels in zijn haar... en let hij altijd op of de mensen wel goed met de natuur omgaan. Hij is een vriend van verder leven... Daar bedoel ik mee dat Bing Bush zich zorgen maakt... over hoe het met de natuur hier in Nederland en in België moet gaan. Oh, mensen zijn zo slordig. Gooien troep weg. Maken het soms beestjes en diertjes. Plantjes, bomen en struiken. Heel moeilijk om te leven. Oh, parkpretters, wat ben ik toch ernstig vandaag. Komt dat misschien omdat ik zo diep onder de grond zit? Hier komt Bing Bush. Ik ben Bush, maar zeg maar Bing. Ik kan praten met de bomen, de wind die luistert als ik zing. Ik droom enkel groene dromen. Ik ben dol op havel, sneeuw en storm, maar ook op een hete. Ik hou van een en Hè? Ik hoor in mijn groot oor de stem van Bing Boosh. Nee, nee, het gaat toch niet verkeerd? Is het zo moeilijk mijn programma bovengronds te krijgen? Uh, wat? Uh, wat hoorde ik daar Ory, zo? Sorry. Nee, dat kan niet. Technicus, uh, draai maar snel opnieuw.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 Van een muis en van een mol. Piedam, papadij, dadam, daar In onze mooie natuur. Is plaats voor ieder dier of ding. Zelfs dat wiertje op de muur. Neem dat nou maar aan van binnen. Gebruik een boom als parasol. Het gras om op te slapen, geniet van zand door handen vol. Van stranden op te rapen. Hey en bij een pijn, alles groeit net zoals jij. En alles heeft zijn eigen doel. Ik heet Wien, luister naar mij. Begrijp je nu wat ik bedoel? Zie je die bloemen, rood en blauw, je leeft een avontuur. De natuur is er voor jou en jij voor de natuur. Oh zoet! Wat een stem! Wat een volume! Wat een. Oh, wat een bing! Parkpretters thuis, jullie snappen wel dat wij hier op Centerparks een beetje, een beetje veel verliefd op die stem en die man zijn geworden. Lieve Parkpretters! Toen jullie in Center Parks op vakantie waren, hebben jullie toch zeker kennis gemaakt met Woeps de Weef? De volgende keer komt zij in bij Parkpretters Radio-uitzending. Oh, dat is een woord voor Scrabble! Parkpretters Radio-uitzending! Enig! Ja, en nu heeft Woepsje het druk met water maken. Ja, Woeps de Weef zorgt voor al het water van de bungalowparken van Centerparks. Nu, precies op dit moment, zit ze met de waterwakers. Dat zijn de badmeesters. Mooie naam, vinden jullie ook niet. Door Miss Nitwit. dat ben ik. Hoogst persoonlijk zonder ijdel te zijn of overdreven aan deze zelf bedacht. Waar was ik gebleven? Oh, ik raak nu zelf van het padje. Oh, al mijn papieren dwarrelen door de studio en ik heb een dikke duim van het handtekening gezetten. Ja, dat krijg je als je beroemd wordt. Maar waar was ik gebleven? Uh, kunnen jullie mij op het padje zetten? Oh, dankje, dankje. Ik was bij Woeps de Weef gebleven. Huh? Zit Woeps de Weef ook al onder de grond? De volgende uitzending is Zij mijn gasten. Op vele verzoek, parkpretters en parkradiopretters, parkpretter-televisiefans van mij, mijn eigen lieve leedjes van de Parkprettersvereniging. Leedjes? Leden bedoel ik. Dat dacht ik ook! Leden! Ik kom steeds dichterbij! O, oh, lieve parkpretters! Een heel bijzonder moment! Want jullie mogen nu zelf iets doen. Draai nu de tape, eh, de band, de cassette om en je hoort nog veel meer van mij. Mee.